1 uur. Het NOS-journaal. Anno Wit. Goedemiddag. Vliegveld Abidjan ingenomen door Franse troepen. Pogingen om scheur in Japanse kernreactor te dichten mislukt. En brandweer bevrijdt drie wandelaars uit de modder in Winterswijk. Dan het weer, toenemende bewolking met eerst in het oosten... maar later ook in het westen regen, middagtemperatuur rond 13 graden. Morgen alleen in het oosten kans op een bui, dinsdag regenachtig... en vanaf woensdag droger en iets zachter. Franse troepen hebben de luchthaven van Abidjan in Ivoorkust ingenomen. Daar wordt sinds vrijdag hevig gevochten... tussen aanhangers en tegenstanders van zittend president Bakbol. Ruim 1500 buitenlanders in die voorkust hebben hun toevlucht gezocht... in een militair kamp van de Fransen net buiten Abidjan. Volgens het Franse leger zijn er 300 extra militairen naar de stad gestuurd. Correspondent Frank Renaud in Parijs. Die 300 militairen ter versterking, waarom? Frankrijk is aanwezig in die voorkust met een troepenmacht... om de buitenlanders te beschermen, is het officiële beleid. Er waren al 900 man aan Franse militairen. Een paar dagen terug zijn er nog eens 150 manschappen bijgekomen. En nu worden er dus weer 300 naar die voorkust gestuurd. Omdat het geweld toeneemt en omdat er ook steeds meer plunderingen zijn... in de woonwijken. Franse militairen patrouilleren in die woonwijken van Abidjan... en vangen mensen op, de buitenlanders die in die woonwijken wonen... op hun basis, Port Bouet vlakbij Abidjan. En daar zitten inmiddels al zo'n 1500 man. Ze patrouilleren dus in de straten van Abidjan. Dat klinkt al als heel wat. Maar lopen ze niet het gevaar dat ze betrokken raken bij de strijd? Misschien lopen ze het gevaar wel, maar ze zeggen dat doen we niet. We lossen niet één schot. Dat is het officiële standpunt. De VN-Vredesmacht is er om de vrede te bewaren. De Fransen zeggen wij zijn er alleen om die buitenlanders te beschermen. Zo'n dus elf jaar geleden, uh, dat is natuurlijk de historie van die troepenmacht... van de Fransen die er zit, werd dat nog wel gedaan. Hè? Toen kwamen de Fransen tussen beide bij de strijdende partijen. Er waren toen ook nog 4000 Franse militairen in het land. Maar daarna zijn er verschillende akkoorden gesloten. kwamen er steeds minder Franse militairen in. De, in focus, de rest werd teruggehaald en de vredestaken daar werden overgehaald door die vredesmacht die er nu nog steeds zit van de Verenigde Naties. Dus met dat soort taken houden de Fransen zich niet meer bezig, officieel. Officieel. En nu zitten dus ruim 1500 buitenlanders in het Franse militaire kamp. Neemt dat aantal nog toe? Het groeit heel erg snel, want in 24 uur is het aantal buitenlanders op dat militaire terrein verdubbeld. We hebben het dus inderdaad nu over 1500 mensen die er zitten. Dat zijn ongeveer 700 Fransen, weten we nu. En de rest, 800 man dus, is uit het buitenland afkomstig. Daar zitten heel veel Libanezen onder en er is ook een kleine groep Europeanen die op het militaire terrein zit. De meeste van die mensen komen uit de paar buitenlanderswijken zo maar zeggen, van Abidjan. De duurdere wijken waar die buitenlanders wonen. Um, nou zei je net, uh, die Franse troepen gaan niet betrokken worden bij de, bij de strijd in, uh, in uh, Ivoorkust. Maar ze hebben wel het vliegveld ingenomen. Waarom hebben ze dat gedaan? Ja, er zijn geen officiële mededelingen over gedaan. En waarom dat is gedaan? We weten alleen dat het vliegveld in het gebied natuurlijk ligt... waar ook die militaire basis ligt. Waar de Fransen aan het patrouilleren zijn. Dus een, een logische uh, denkwijze zou zijn... dat het vliegveld gebruikt gaat worden voor de evacuatie van de buitenlanders... die vlak buiten dat vliegveld zitten te wachten... en in veiligheid zijn gebracht door de Fransen. Maar de Fransen hebben juist tot nu toe altijd gezegd... wij gaan geen grootscheepse evacuatie uitvoeren. Dus we moeten even afwachten wat het plan is. Vanmiddag nog voert president Nicolas Sarkozy in Parijs... Christen Overleg over die voorkust. Dus wellicht komt er daarna een meer duidelijkheid. Frank Renhout in Parijs, we houden contact. Twee pogingen van Japanse ingenieurs om een scheur in een reactor in Fukushima te dichten zijn mislukt. Uit reactor nummer twee lekt nog steeds radioactief water. Gisteren werd geprobeerd om de scheur op te vullen met beton. maar dat werkte niet goed genoeg. Nu proberen de ingenieurs het lek te dichten met waterabsorberende polymeren. Dat is spul dat ook in luiers zit. Een eerste injectie met de substantie heeft nog niet gewerkt. Het stralingsniveau bij het lek is 1000 millisievert. Blootstelling aan de helft daarvan voor een korte periode... kan al leiden tot een verhoogd risico op kanker. Een jaar na de olieramp in de Golf van Mexico... krijgt de top van Transocean, eigenaar van het boorplatform, een bonus. Zo krijgt topman Newman omgerekend 240.000 euro. Volgens het bedrijf was 2010 een topjaar op het gebied van veiligheid ondanks de tragedie in de golf van Mexico. Bij de ramp kwamen elf mensen om het leven... onder wie negen medewerkers van Transocean. Het boordplatform vloog eind april vorig jaar in brand en zonk. Miljoenen liters olie stroomden in zee. De kust van vier Amerikaanse staten raakte zwaar vervuild. De Amerikaanse regering heeft Transocean, oliemaatschappij BP... en andere bedrijven aansprakelijk gesteld... omdat in de periode voorafgaand aan de ramp... de veiligheidsprocedures niet goed zijn nageleefd. De rechtszaak daarover gaat naar verwachting jaren duren. Het noodweer in Thailand heeft tot nu toe 40 levens geëist. Al meer dan een week stort regent het in het zuiden van het land... wat overstromingen en modderstromen veroorzaakt. In sommige dorpen staat drie meter water. Volgens de regering zijn er miljoen mensen getroffen. Veel van hen zijn de regio ontvlucht. En ook veel toeristen in Thailand zijn de dupe. Dit is het NOS-journaal Het Onno Duivende de Wit... Wie met de trein van Amsterdam naar Breda reist, of andersom... is vanaf vandaag nog maar 1 uur en 10 minuten kwijt. 35 minuten sneller dan voorheen. Dat komt doordat de Vira nu na Rotterdam doorrijdt... over de hoge snelheidslijn naar Breda. De eerste Vira werd vanochtend verwelkomd door burgemeester Van der Velde. Het project kende nogal wat tegenslagen. Eigenlijk had de Vira eind vorig jaar al moeten rijden. En ook rijden de treinen nog maar 160 km per uur in plaats van 250. Die snelheid kan alleen worden bereikt met nieuwe treinstellen... die naar verwachting eind dit jaar in dienst komen. En dan kan ook worden doorgereden naar Antwerpen en Brussel... zoals altijd al de bedoeling was. Een kaartje met de Vira is wel een paar euro duurder dan voor de gewone trein... maar sinds februari experimenteert NS High Speed met een lagere toeslag... om meer reizigers in de Vira te krijgen. Opnieuw woede in Afghanistan over de verbranding van een Koran... in de Amerikaanse staat Florida. Voor de derde dag op rij, en dit keer in Jalalabad in het oosten van Afghanistan. Honderden mensen gingen er de straat op, blokkeerden er de weg... en riepen de Amerikanen op om het land te verlaten. Gisteren en eergisteren kwamen bij protesten tegen de Koranverbranding bij elkaar zeker twintig mensen om het leven, onder wie zeven medewerkers van de Verenigde Naties. De Amerikaanse dominee Terry Jones, die tot de Koranverbranding opriep, voelt zich niet verantwoordelijk. We don't feel responsible for that. Of course, that is what they used. Of course, that's very obvious, and they're actually saying that. Uh, but of course, Islam, and as we see their history, uh, I believe that they will use any excuse. President Obama heeft zowel de verbranding van de Koran... als het geweld in Afghanistan scherp veroordeeld. En dan gaan we naar de Galgenwaard FC Utrecht, ADO Den Haag, Ronald van der Geer. Maar de thuisploeg na 34 minuten al voorsprong is gekomen. Doepen te maken is Edouard Duplan. Aanval van Utrecht begon aan de linkerkant met Lenski. Voorzet vanaf links het strafschopgebied in. Dat het sterke Frank de Moesje. Kopt de bal dan terug eigenlijk naar de as van het veld. Vanaf de rechterkant van het strafschopgebied. En daar is Duplan sneller dan tegenstander Bosgaard. En tikt de bal achter de keeper van Ado Den Haag, Coutinho Ado. Dus op achterstand Utrecht op voorsprong. 1-0 na 35 minuten. En op het vliegveld van Peking is een bekende Chinese kunstenaar en dissident opgepakt. AIWW wilde een vlucht nemen naar Hongkong, maar werd op de luchthaven gearresteerd. Waarom is het niet bekend? Daarna is een studio doorzocht en ook zijn acht medewerkers gearresteerd. AIWW is bekend als een van de ontwerpers van het Olympisch Stadion in Peking. Sinds februari heeft China tientallen schrijvers, advocaten en activisten opgepakt. Op internet circuleren berichten waarin wordt opgeroepen om net als in het Midden-Oosten te demonstreren tegen het bewind. En in Winterswijk zijn drie vrouwen tijdens een wandeling tot hun knieën komen vastzitten in de modder. De vrouwen van in de 60 liepen door een veengebied, zegt de politie. De dames waren gistermiddag een wandeling aan het maken. En ze volgden daarvoor een route. Alleen door de regenval van afgelopen donderdag... en het feit dat het weiland waar ze door moesten door Callaway-runderen... Ja, dusdanig belopen was, dat er een modderpool was ontstaan... kwamen ze vast te zitten in de modder en zakten daarin weg. Met een mobieltje belden ze de politie. Maar de agenten die de vrouwen vonden konden ze ook niet uit de modder trekken. De brandweer bleek nodig om ze te redden. De dames die waren uh, zeer nuchter, Ze zijn met uh, ladders en een reddingsplank uit de modder bevrijd. En toen ik ze vanmorgen sprak, gaven ze aan dat ze toch weer vrolijk gingen wandelen. Maar niet meer op deze route. De politie van Winterswijk heeft nu waarschuwingsborden bij dit deel van het Veengebied geplaatst. Sport. 1-0 bij FC Utrecht, Aarhus Den Haag. Dus Ronald van der Geer. Ja, dat is wel een uh, juiste afspiegeling van het spelbeeld zo. In de eerste helft, na 36 minuten, mag dat de conclusie zijn. Utrecht uh, had al heel veel balbezit, creëerde weinig. Nou, daar kwam eigenlijk voorafgaand aan de goal uh, verandering in. Toen er wat kansen kwamen voor de moesje onder meer. En uh, die, die kopbal van hem ging nog voorlangs. En een uh, halve uh, omhaal van Azade, die net naast de goal van Ado Den Haag ging. En uh, Utrecht werd dus uh, sterker en sterker. En uiteindelijk dus het doelpunt van Duplan. Nu Ado Den Haag met uh, voorhoek aan de rechterkant van het veld. voorhoek met een voorzet. Ja, die komt helemaal aan de linkerkant van het veld uit bij Jens Storstra. Niemand van Ado die er tussendoor aan kon zitten. Visser dan. combineert met Toorns aan de linkerkant. Bal naar de as van het veld. Daar staat Rados Savoyevic. Kan hij die, die bal kwijt? Nee, want eigenlijk staat alles vast. Dus moet het weer zijwaarts naar Win. En zo speelt Ado dus wat rond. Ado dat wel één keer gevaarlijk is geweest. Bijzonder gevaarlijk. Met een aanval van Verhoek over de linkerkant. Legde de bal terug. Metertje of drie voor het strassopgebied in de as van het veld. Bullikin, de Russische spits. Die al 17 keer scoorde. Het schot was goed. Maar de redding van vorm werkelijk voortreffelijk. Want die tikte de bal over het doel van FC Utrecht heen. Het is de grote kans die Ado heeft gehad. Ado dat nu weer probeert met de aanval op te zetten aan de rechterkant. Samen met Toornstra, Halverwege de helft van Utrecht aangekomen die twee. Dan Toornstra, Balletje naar binnen naar Rado Savoyevic. Die moet zich dan ontdoen van twee, drie spelers van FC Utrecht. En dan wordt er een overtreding gemaakt door een van hen. Dat is Kevin Strootman en Makkeli, de scheidsrechter, die af en toe wat warrige beslissingen heeft. Die uh, doeltrappen geeft daar waar corners meer op zijn plaats uh, zouden zijn geweest. Voor Hoek geel gaf waar rood misschien ook wel had gekund. En de moesje een gele kaart heeft gegeven, terwijl er niet zo heel veel aan de hand was. In ogen van het publiek dan. Die geeft, uh, diezelfde Makkeli geeft Ado Den Haag nu een vrije trap. Een meter of tien buiten het strafstorpgebied. Iets aan de rechterkant. Toornstra en voor Hoek staan erbij. Utrecht is aan het organiseren. Ik hoop dat we het nog kunnen meenemen, want dit is wel een aardige plek. Bijvoorbeeld voor uh, Wesley hoek om die bal langs, krul te krullen, of langs vorm te krullen, dat is beter gezegd. Voorhoek blijft er inderdaad achter staan. Voorhoek legt de bal bij de tweede paal, waar die wordt weggekopt door Eduard Duplant. Het moment voor Ado is dus weg. Het blijft 1-0 voor FC Utrecht na 38 minuten. Gaan we naar Arnhem, Vitesse en EC. Bas Ticheler. Slotfase van de eerste helft, ook hier drie minuten nog op de klok. 1-0 de voorsprong door Vitesse. De goal van Boni, na 11 minuten gemaakt, na de blunder van Nuitink. Die tussen twee tegenstanders in de dag de bal wel even rustig. Achter zijn standbeen te kunnen langshalen. Nog wat circusachtige trucjes uit te halen. Hij verloor de bal. En toen was het uh, tien seconden later. 1-0 voor Vitesse omdat Boni oog in oog kwam te staan met de doelman van NEC Sillissen. Er is niet zo gek veel gebeurd. En dat lijkt me dan een uitstekend moment om eens te kijken wat er in de Galgenmaat allemaal gebeurt. Ronald. Waar Ado dus wat meer balbezit had en Ado nu een doelpunt maakt via Vicento. Snel uitgevoerde aanval. Via Tornstra en Verhoek uiteindelijk Toornstra gevonden aan de rechterkant. Zijn lage voorzet. En dan staat Vicento bij de tweede paal helemaal vrij. En tikt de bal achter doelman voor hem. 1-1. Nieuwe tussenstand in Galgenwaard. Om kwart voor tien zijn de renners op de fiets gesteld voor de klassieker de Ronde van Vlaanderen. Gio Lippens, hoe staat het ervoor? Nou, traditioneel een kopgroep. Een kopgroep van vijf mannen in dit geval. Die zijn vroeg weggereden. Vijf sterke mannen, vijf geroutineerde mannen. Ook wel Roger Hammond. De Engelsman van Garmin, Cervelo. Dan Jeremy Hunt, de Zuid-Afrikaan van Sky. Stefan van Dijk, een Nederlander, een sprinter trouwens van de kleine Belgische ploeg. Veranda's Willems, Mitchell, Dokker, die is nog jong trouwens. Die rijdt voor Skil Shimano, komt uit Australië. En Sebastien Turgo, ook al zo'n routinier uit Frankrijk. Hij rijdt voor Team Europe Car. En die vijf, die hebben toch een aardige voorsprong gehad. Zo rond de acht minuten. Maar onder aanvoering van met name Martin Chalingi is die voorsprong heel snel weer teruggelopen. Want Chalilingi dacht op het einde van de Paddenstraat na een kilometer om met nog een kilometer of 130 te rijden. Ik ga eens eventjes aan kop van dat peloton sleuren. Hij kreeg een hele hoop sterke mannen met zich mee. Er was toch wel een aardige ontwikkeling in de koers, want er kregen ineens een achtervolgende groep van 19 man met daarbij vier Nederlanders: Tom Stamsneider, Martin Tjolinghi, Karsten Kroon en Koen de Kort. En verder toch hele mooie namen: Tyler Ferrer, uh, Gert Steegmans, André Greipel, Mark Cavendish, Edvald Boasson Hagen. Ze zaten er allemaal in. Maar de samenwerking in dat gezelschap was niet goed. En dat betekent dat die groep zojuist is ingelopen. En we even later opnieuw een poging zagen van de Nederlander Charlinghi. Maar ook toen kwam die niet echt weg bij dat peloton. Het betekent wel dat die ruime voorsprong van bijna acht minuten. inmiddels is teruggelopen tot 2 minuten en 48. Dat betekent dus dat we vijf man aan de leiding hebben. We hebben vier klimmetjes gehad in deze ronde van Vlaanderen. Zojuist de kaperij, helling nummer 4. En straks dan krijgen we. Met echt een serieuze werk. Als we de Koppenberg gaan krijgen. En natuurlijk krijgen we dan ook nog de oude Quaremont en de Paterberg. Dat zijn toch echt wel de bergen waar we op zitten te wachten in deze ronde. En daar zullen de verschillen gemaakt worden. En kijken we met z'n allen in de richting van die ene man. die als enige echt superfavoriet is voor deze ronde van Vlaanderen: Fabian Cancellara. Dan de hoofdpunt uit het nieuws van dit moment. Franse troepen hebben de luchthaven van Abidjan in Ivoorkust ingenomen. Twee pogingen om een scheur in een reactor in Fukushima te dichten zijn mislukt. En in Winterswijk zijn drie wandelaars die vastzaten in de modder door de brandweer gered. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze De haal nog hier over de terrens. Ja, dit is een goed stel hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom bij het tweede uur van de perstribune. Hoofdgast is Joop Munsterman, voorzitter van FC Twente. U kunt altijd reageren op onze website, dat is deperstribune.nl. En we hebben ook een nieuwe stelling dit uur... Ajax-voorzitter Coronel heeft Johan Cruijff onterecht beschadigd. Eens of oneens, laat het weten via deperstribune.nl. Als gezegd, Joop Munsterman, voorzitter van Twente, te gast. Dag meneer Munsterman. Goedemiddag, over. Zullen we tutoyeren? Ja, dat, dat probeer ik aan te geven. Ik hoor het, <laughs> dankjewel. Ik zeg er even bij voor de luisteraars. Wij zien elkaar niet, want jij zit in... Uh, de studio van Radio Oost en ja, ik zit in ja. Hilversum. Ja, lekker dicht bij huis gebleven. En is het laat geworden vannacht na de overwinning op PSV? Nou ja, daarom dacht ik laten we het hier maar doen. <laughs> nee, er viel wel mee, want dat hadden hele vroege wedstrijd. Ik uh, uh, begon al om kwart voor zeven, ja. dus het is niet zo heel laat geworden. Maar ik was vanmorgen vroeg even bij de spelersgroep. En uh, hoe, hoe was de stemming daar? Behalve uh, dat je kunt zeggen: natuurlijk opgetogen en tevreden. Maar iedereen heeft heerlijk geslapen, hoor, met zo'n uitslag. Hey, ja, 2-0. Dat, dat is wel lekker. Ja, nee, en... maar de stemming was, was groen. Maar ja, zoals het uh, altijd is met deze spelersgroep... Uh, uh, ze zijn het alweer voorbij. Ze zijn uh, aan een volgende klus aan het denken. En ik sprak deze week Sander Boske nog, uh, zeg maar, in, in zo'n panel. En die zei nog, ja, vroeger was het zo gezellig... want als we dan een overwinning hadden, dan vieren we echt feest. En, uh, en uh, ja, nou ja, dan... En daar waren we nog een dag met die overwinning bezig. Maar deze spelersgroep is zover. Ja, die denkt, ja, overwinning. Dit hebben we ook weer gehad. Uh, we hebben nog uh, only five to go. Ja, begrijp en dan ik. Zijn en de Europese bezig. natuurlijk ook nog volop. En de B. Ja, tuurlijk. We zitten, uh, uh, uh, donderdag zitten we alweer uh, bij, uh, bij, bij Villarreal. Ja, Toch neem ik je nog even mee terug in de tijd. Uh, bijna een jaartje geleden dus je stond langs de lijn toen Twente voor het eerst in de historie het kampioenschap binnenhaalde. En uh, toen klonk je zo. Joop, nog even drie minuten te spelen. Het is helemaal op eigen kracht gegaan. Je moet... Vertel iets. Wat, wat spookt er even door Joop? Niet... Dat je dit zeven jaar geleden, had je niet gedacht? Nee. Dan stonden we daar in Enschede, bij de gemeenteraad, ja. om geld te vragen. Ik kan niet geloven. Ik kan niet geloven. Tabbe, al handig gedoe. Alsmaar moeten winnen, alsmaar moeten winnen. Ja, dat was toen... Uh, hoe kijk je daar nu op terug als je dat hoort? Wat denk je dan? <tossimus> ja, dan, wel heel emotioneel eigenlijk. Ja, ik ben nu gewoon een paar maanden verder. Maar uh, kijk, dat, dat was natuurlijk voor ons zo. Iedereen binnen die club... Uh, heeft zo hard moeten werken. En, en, en, en die club die begon aan, uh, aan, aan, aan FC Twente zoals het er nu staat. was de club die uh, alle tegenslag binnen, uh, binnen een half jaar om de oren kreeg. Het aanvragen van het faillissement. Ja. En, uh, en ook heeft geprobeerd om razendsnel uh, een turnaround-situatie te krijgen. door te gaan bouwen aan een nieuw stadion. waardoor in feite alle, alle functionele gebieden. Uh, binnen FC Twente nieuwe doelstellingen kregen... En, uh, en aan de toekomst moesten denken. Maar als je dat doet... terwijl je eigenlijk het stempel op hebt van uh, uh, uh, mensen... Die, waarvan het fa faillissement is aangevraagd... los van het feit of jij daar wat aan kon doen... of je er toen al van was. Al was ja, dan is het... Um, ja, da dan heb je niet bepaald overal medewerking. En dan word je ook niet bepaald geloofd. En, en dan is er ook heel veel sceptisch. En allemaal terecht. Want uh, ik, ik, ik, ik, ik bedoel... Ik zou het ook hebben. Maar uiteindelijk, uiteindelijk moesten we wel door. En, en, en, en, en, en voor ons gevoel wisten we wel waar we uh, met de club naartoe wilden. En dat hebben we ook neergezet in een aantal plannen waar we ook uh, strikt aan vasthielden. Maar dat strikt vasthouden aan zo'n plan... dat is eigenlijk Blood, Sweat en Tears, uh, hè, zo, ja. een bekende nummer, uh, hebben we meegemaakt. En als dan uiteindelijk alles samenkomt op die ene middag bij uh, NAC, ja dan, uh, ja, dan gaat alles met jou op de loop. Ja. En uh, nou was ook, of, denk ik van, nou ja, dat moet dan maar, uh, dat, nou ja, je houdt het ook gewoon niet klaar. Dat is, lijkt me ook wel logisch natuurlijk, hè? Ja. na, na, na, na zo'n traject en dan zo'n uh, kroon op het hoofd uh, met al die beleidsplannen. Ja, er zijn clubs die krijgen beleidsplannen die ze uh, niet willen uitvoeren, omdat ze van buiten, eh, ik heb het over Ajax, over de toekomst, luister even mee. <puh> Uh, want uh, Ajax domineerde natuurlijk uh, het nieuws. Er was een clash tussen het bestuur en Johan Cruyff. Als wij verstand van een bepaalde materie hebben, dan moet dat uh, gebeuren. Als iemand zegt, we gaan dat en dat veranderen. Zelfs als een trainer, dan moet je je eigen helft al opstellen. Maar Ajax gaat niet goed, dus ik weet weer wat zin te drijven. We proberen dingen te veranderen. Als wij dus een plan maken, dan moet het wel uitgevoerd worden... door degene die het plan maakt. En dan kan niet iemand zeggen, ja, weet je, dan gaan we een stukje weg en dan gooien we het bij. Nee. Het is het plan of het is het plan niet? Hoe kijkt de bestuurder Joop Munsterman tegen zo'n uh, zo plan aan... als dat van buiten komt? Uh, uh, accepteer je dat dan moeiteloos? Nou ja, los van het plan... Uh, uh, als je in een paar zinnen uh, heel vaak het woord moeten gebruikt... dat, dat is dat nou net iets wat bij FC Twente niet zo is. Het is wat breed gedragen. Je hebt een gezamenlijke doelstelling. En, uh, en je praat daarover. En dan uh, ben je uiteindelijk het met elkaar eens dat dat de weg is... En, uh, ja, dit, dit, maar dit is zo, dit is zo moeilijk, Govert, om, uh, om hier een oordeel over te vellen. Kijk, Johan uh, uh, praat zoals hij praat. En, uh, en uh, kijk, als het zo is, uh, you have to do it tomorrow, uh, moet morgen gebeuren. Ja, dat kan natuurlijk allemaal niet. Maar als bij, bij Twente dus... een clubicoon als, nou, wie zal ik eens noemen, paalplaats uh, naar binnen stapt... Uh, en zegt, zo moet het vanaf morgen, dan, uh, dan vragen jullie, uh, ben je wel goed bij je hoofd? Nee, kijk, wat belangrijk is, als iemand zich zoveel zorgen maakt... waarom die zich uh, zorgen maakt. En dat je dan goed naar jezelf moet kijken... of je wel op de juiste weg bent. Want iemand, hij hoeft het niet te doen, hè? Johan hoeft het ook allemaal niet te doen. Hij kan ook lekker in Barcelona gaan zitten. En denken van, ja, joh, het gaat mij allemaal ja. niet aan. Dus hij zal toch een bepaalde zorg hebben over iets. Altijd de moeite waard om mee te praten. Ja, maar dan, dan zegt de tegenpartij in dit geval... Cruijff, je mag wel praten als je maar doet daarna wat ik zeg... Dat is een merkwaardige insteek van een gesprek. Dat is altijd een merkwaardige insteek in een gesprek. Ik denk dat niemand tegen een ander moet zeggen... Uh, of kan zeggen van... Uh, nou ja, luister eens, we gaan hier wel met elkaar praten. Maar eigenlijk hoef je dan al niet meer met elkaar te praten. Want je zegt, ik stuur je een stuk toe en voer dat maar uit. Maar als je dat doet zonder enige autoriteit... of uh, vanwege een en, en zonder enige uh, uh, functie binnen de club... ja, dan... Denk ik wel dat het heel verstandig is dat een bestuur uh, uh, uh, zich beraad en bedenkt. en om de tafel gaat zitten met in dit geval Johan Kruijff. Ja, nou ja, het bestuur is, uh, is inmiddels een uh, pleitos uh, verdwenen. Nou, uh, ja, ze zijn er nog wel hoor. Ze, ja, nu, de de ze hebben hun verantwoordelijkheid natuurlijk. wel genomen. Ja. Ja, ja, natuurlijk, maar uiteindelijk uh, vertrekken ze. en dan, uh, ja, wat dan? Zijn dat ontwikkelingen die je wel volgt uh, vanuit Enschede? Dat je denkt, wat gebeurt er allemaal in de hoofdstad? Nou ja, hier kon je niet omheen. Het, uh, <laughs> het, was, het was bijna van, nou ja, ja, je moet op tijd thuis zijn. Want je wilt toch zien uh, wat er nu weer gebeurt. Maar uh, nou ja, het is gewoon niet leuk voor Ajax. Het nee. is niet leuk voor Ajax. Het is niet leuk voor de supporters. Het is niet leuk voor het bestuur. Het is ook niet leuk voor Johan Cruijff. Um, niemand, niemand wint hierbij. Ondertussen uh, wint uh, Twente. Uh, uh, jullie uh, stralen in ieder geval redelijk pijs en, en vree uit. Uh, ja, is het ook zo? Nou, het is zo dat binnen elke club uh, altijd wel wat is. En dat is natuurlijk bij ons ook zo. Maar goed, die dingen bespreek je met elkaar. Daar moet je ook niet zo ingewikkeld over doen. En, uh, en je moet soms twee stapjes terugzetten. Als iemand, je kan niet altijd je gelijk halen. Dat is bij Twente niet anders als bij Ajax. En uh, dan gaat het erom, uh, hoe ga je met elkaar uh, uh, de problematiek... Uh, uh, te lijf. En de, daarbij hebben wij een aantal kernwaarden uh, ja. met elkaar opgesteld. Kijk, je kan een kernwaarde respect hebben, maar dat, dat is een abstract begrip, of een containerbegrip, maar als je de invulling aan geeft... Of een beetje door... versleten begrip zou ik bijna kunnen nee, zeggen. Ik, nee, maar ik wil er even ja. iets bij zeggen. En daar maak ik het even aanschouwelijk. Als je uh, zegt van... Uh, wij spreken af om acht uur te vergaderen... en iedereen komt om tien voor half negen... dan heb je geen respect voor elkaar. Nou, dat pak je, dat pak je dan met elkaar op. Nou, dan heb je niet zoveel discussies meer in de club. Nee. Want wie te laat is, gaat maar weg. Die is er niet. Die doet ook niet meer mee. Nou, en dat, dat bedoel ik. Je kan wel containerbegrippen hebben... maar je moet er ook praktische invulling aan geven. Ja, ja. En dat geldt ook uh, voor FC Twente op allerlei gebieden. Kom, uh, kom we komen zo uitgebreid uh, uh, verder te spreken, Joop Munsterman. Uh, ben je een wielerliefhebber? Ja, de ronde. <laughs> ja, zeker. Nou, gaan we zo eens even naar kijken. Welkom op de perstribune. De ronde. van Braklo. Ik weet het, het is bekend. Neemt u plaats? Ja. Komt erbij. De Ronde van Vlaanderen. Vlaanderen's mooiste geolippens. En al vroeg begonnen. Je zei net, hoorde ik een kopgroep van vijf man met een dikke twee minuten. Ja, met een dikke twee minuten. Maar die twee minuten die is inmiddels alweer opgelopen tot 258. Omdat in het peloton de rust wat is weergekeerd. We hadden dus een hele interessante achtervolgende groep. Met daarbij dus die vier Nederlanders. Met stamsnijden daarbij Charlingui, Kroon en Koen de Kort. Maar in die groep, ja, er zaten te veel grote namen bij, te veel belangen die elkaar toch allemaal in de gaten hielden en niet echt voor elkaar wilden werken. En zo kon het uiteindelijk gebeuren dat de groep die onder aanvoering van Maarten Charlinghi was weggereden uit het peloton, werd teruggepakt. En en ja, dan valt het gewoon uh, stil. Uh, we zien nu trouwens ook uh, even kijken dat uh, de kopgroep... 2 minuten en 18 dan heeft op een mannetje die ertussen moet rijden. Het is een beetje ja, een peloton, zei ik al, stilgevallen. Het peloton rijdt nu op 3 minuten. En we hebben nog 107 kilometer te rijden. Zometeen dan gaan we de echte serieuze bergjes krijgen. Tot nu toe hebben we allemaal wel wat klimmetjes gehad. Maar dat zijn nog niet echte serieuze klimmen. Maar straks krijgen we de Kruisberg, dan de Knokteberg En dan gaat het echt gebeuren hoor. De Oude Quaremond, de Paterberg en de Koppenberg pal achter elkaar. En als daar niet een soort voorbeslissing zal vallen. Dan weet ik het ook niet meer. Meestal is het toch wel zo dat daar een hele sterke groep... ...met alleen maar grote namen wegrijdt. Nu zie je ook wel dat de grote namen zich langzamerhand... Wat ...naar de kop van het peloton gaan manoeuvreren. We zagen Stijn de Volder, de Belgische kampioen... ...in het shirt van vakans Soleil zagen we naar voren komen... ...met een paar ploegmaatsen eromheen. Onder andere Vreugelen, die zat daarbij. Dat is de vervanger van de ziek geworden lieve Westra... ...die op het laatste moment heeft moeten afzetten... Maar goed, in ieder geval, iedereen probeert een beetje zijn plek in te nemen voordat dadelijk het echte klimwerk gaat beginnen in deze Ronde van Vlaanderen. Ja, en dan lijkt het me toch sterk dat die voorsprong van die kopgroep alleen maar oploopt. Dan zal die voorsprong heel snel afnemen. Het is gewoon zo, ik dacht heel even dat de tijd werd doorgegeven van de groep die ertussen zat. Maar dat is niet zo, we hadden ook niemand zien rijden daar. 2 minuten en 51 seconden is het verschil tussen de kopgroep van 5 met die Nederlander Stefan van Dijk en het peloton. Voorzitter van FC Twente, Joop Munsterman, te gast bij Max op de perstribune. Uh, Joop, als we even terugkijken naar de, de maand die net achter ons ligt, maart, dat was een roerige maand voor Twente. Uh, denk even aan het incident met Douglas, uh, preudom, die naar de tribune wordt gestuurd, tra jullie trainer. Supporters, die spelers van Utrecht slaan, spreekwoorden bij AZ. Uh, ik zou bijna zeggen, gaat het weer een beetje. <laughs> ja, we moeten je ook niet overdrijven hoor. Ik bedoel, uh, kijk, als het allemaal makkelijk was... waren we ook niet nodig in zo'n zo club. Dus uh, ja, dit, dit, dit zijn nou eenmaal uh, de zaken waarmee je voetbal te maken hebt. En uh, ja, daar kan je heel dramatisch over doen. Maar je kan er ook heel oplossingsgericht over denken. En uh, dat laatste proberen wij dan ja, altijd maar te doen. Help eens, Ho hoe ga je oplossingsgericht te werk met, uh, met Douglas bijvoorbeeld? Nou, ja, D Douglas, uh, ja, nou die overkomt dit... En uh, daar hebben we gewoon heel serieus met elkaar over gepraat. Uh, en, uh, uh, en, en vervolgens hebben we een aantal oplossingen bedacht. En vervolgens is het dan ook nog eens een keer zo... dat uh, met de deur dicht uh, uh, ik dan ook nog eens een keer... aan de spelersgroep uh, uitleg uh, hoe, uh, waarom en, en hoe wij tot, uh, tot oplossingen zijn gekomen. Ja, met de deur dicht... Uh. Dat, dat klinkt als een zeer besloten uh, bijeenkomst... waarin de voorzitter het breed uitpakt. Nee, helemaal niet. Helemaal niet waarin, we, uh, waarin ik uitleg uh, waarom we tot iets zijn gekomen. Kijk, wat je doet... Ik had het net over respect. Je moet ook respect hebben voor je spelersgroep. En je moet ook kunnen uitleggen uh, waarom je dingen doet. Uh. Kijk, maatregelen nemen, dat is één. Maar vervolgens uh, iedereen die ermee te maken heeft... en die uh, uitleggen uh, hoe het zit, dat is twee... Ja, dat moet je wel doen. Ja. En zo dat, jongen, dat, zo dat jongen proberen Als jongen is dat. Is dat iemand die toch extra begeleiding uh, nodig heeft? Uh, die kun je niet uh, maar aan zijn lot overlaten. Nou, we laten niemand aan het lot over. we uh, nee, bedoelen aan zijn eigen karakter en uh, tot de volgende incident. Nee, maar dat, dat, ja, ik durf bijna wel te zeggen dat, dat, dat dit incident. zo'n incident niet meer zal voorkomen met hem. Dat dit, is, dit, is, dit, is een, dit is een man die uh, zo. Uh, ...ontzettend goed met zichzelf bezig is. Ik bedoel, hij spreekt uh, voortreffelijk Nederlands uh, in korte tijd. Uh, als je ziet hoe hij zelf uh, uh, hè, op sportief vlak vooruit is gegaan... ...en uh, hoe hij hoe uh, in alle as aspecten werkt aan zichzelf... ...dan krijgt hij dit uh, krijgt hij ook te pakken. Ja. Kijk, uh, dit deel van zijn karakter is uh, passie... Dat is uh, zijn voordeel, maar ook zijn valkuil. Nou, en uh, het is niet voor de eerste keer, denk ik, bij ons allemaal. Ook zoals wij hier met z'n tweeën zitten. Dat ons voordeel soms ook onze valkuil kan zijn. Dat kan, dat kan, maar het kan zijn. Misschien, wij voelen niet de druk die zij voelen, die spelers. Uh, en zeker uh, als zo'n seizoen uh, voor drie kwart uh, gevorderd is. Kan dat een factor van betekenis zijn? Ja, dat kan een factor van betekenis zijn. Maar die, hier was wel iets bijzonders aan hal, Want Dit was de derde keer uh, tegen AZ dat hij achter elkaar een rode kaart kreeg. Ja. En van dezelfde scheidsrechter En in dezelfde wedstrijd. Dus hij zag die hele film waarschijnlijk in een flits aan zich voorbij trekken. En denkt, god, niet weer. He, thuis uh, kreeg hij ook die rode kaart. En daar draaide de wedstrijd eigenlijk uh, integraal om. Waardoor we onze beste uh, helft die we ooit hebben gevoetbald, dacht ik... of een van de beste helft die we dit jaar hebben gevoetbald in ons stadion... Werd eigenlijk een horrorfilm waardoor we toch verloren van AZ met Timan. man En uh, hij dacht: bij zichzelf toch niet weer. Dus ja, ik kan me er alles mee voorstellen. Ja, ja. Maar iets anders is: het is niet goed. Kun je uh, maar wel als voorzitter na zo'n maand met, met die incidentjes die ik net noemde, uh, ga je dan denken, oh jee yeah, jongens, nu, nu moet ik werkelijk uh, iets gaan doen, nu moet ik ingrijpen, want anders, anders wordt het echt een zootje. Nee, achter het ingrijpen, je kan het ook zwaarder maken dan het is. We hebben gewoon twee keer met vak P gesproken, ook over andere zaken. We hadden ook vuur, dat vuurwerkincident. Ja. En ja, dat, dat gebeurt je dan. En, en, en daar kan je echt goed met elkaar over praten hoor. Ik bedoel, het roepen, iedereen roept altijd dat het moeilijk is. Maar zo moeilijk is het helemaal niet. Alleen ja, je moet het wel frontaal doen. En je moet het niet uit de weg gaan. En je moet het vooral niet in de tijdlaag weg laten lopen. Moeten. Nou ja, Ik kan me wel voorstellen dat een, een club als Twente... die toch een, een keurig net goed imago heeft... Uh, door zo'n maandje denkt van... oh jee, uh, dat, dat zijn toch deukjes op het blazoen. Hoe krijgen we die weer uit, uh, uit, uh, uitgedeukt? Wij denken helemaal niet in imago en deukjes op het, op het, op het blazoen. Uh, wij ja, hebben maar de een buitenwereld wel. Met Nee, we hebben met elkaar een aantal... de buitenwereld uh, meet je in imago aan. Dat doe je niet zelf, dat nee, kan je zelf. Dus wat wij hebben. Wat, wat wij met elkaar. wij hebben een aantal afspraken met elkaar gemaakt. over gedrag. of over hoe we met elkaar omgaan. en. en, en hoe je uh, vervolgens die afspraken. dan in de praktijk uh, ten uitvoer brengt. Nou. Uh, uh, als er dan iets misgaat. dan spreek je elkaar erop aan. en uh, dan neem je ook een aantal maatregelen. die je van tevoren ook met elkaar hebt afgesproken. en dan heb je. Binnen de club absolute rust. Nou, vervolgens roept aan de buitenwereld... deukje in je Blassoen ja, en in je imago. Maar wij leven toch niet voor ons imago en voor ons Blassoen. Nou, laat ik het te wij concretiseren. Wij, wij, de FC Twente is een club die zich graag inzet voor de maatschappij. Ja. Uh, dat betekent dat je uh, met die ballast van maart, noem ik het dan maar even... een moeilijke in de maatschappij kan zeggen hoe, hoe het allemaal beter kan en anders. Ja, maar wij zeggen helemaal nooit tegen iemand hoe het beter kan en anders. Het enige wat wij doen in de maatschappij is zeggen dat wij uh, overal willen helpen. Uh, we benoemen met elkaar een aantal probleemgebieden. En dan zeggen we, nou, luister eens, wij willen graag op de achtergrond dat doen. We hebben het ook nooit eigenlijk zo naar buiten gebracht. De, de buitenwereld heeft op een bepaald moment gezien dat wij dit soort de, de, dingen delen. Want laten we zo zeggen, met sociaal maatschappelijk werk en met uh, liefdadigheid... Ja. of met zorgen voor mensen loop je niet te koop. Maar dat komt naar je toe en dan geef je ja. antwoord op. Maar daar, daar hebben we nooit gedacht, oh, dan gaan we, het, is, het, is, het is geen marketingtool. Dat moet toch even mooi worden, ook, <laughs> denk ik dan. Ja. Ik laat je even luisteren naar uh, de trainer van FC Twente, Preudon... want hij heeft een paar woorden aan je gewijd. Ik zou zeggen, uh, en dat is niet om, omdat hij mijn voorzitter is. Uh, ik vind hem een schitterende man. Uh, ten eerste door zijn professionalisme... wat hij heeft bereikt in zijn persoonlijke leven... en uh, wat hij heeft bereikt met, met, met FC Twente. Dat is zijn werk... Dat Twente daar is nu met, met de rest van de raad van bestuur, van commissaris enzovoort. Dus hij heeft een ongelooflijk uh, werk geleverd. Nu, als man, ah, zou ik zeggen, een, een, een, een man bij wie je goed voelt. En een man die heel veel mensenkennis heeft. En een man die op een bepaalde manier ook durft zeggen en zegt wat hij moet tegen jou zeggen. Maar uh, het belangrijkste, zou ik zeggen, met hem voel je je gewoon op je gemak. Uh, al, uh, en dat, dat was belangrijk voor mij om naar te komen ik heb altijd gezegd je moet een goed gevoel hebben menselijk gevoel hebben met uh, met de bestuurder van de club anders ga ik er niet en de eerste afspraak dat we hebben gehad in de eerste gesprek dat we hebben gehad uh, vond ik hem een, een, een heel toffe meneer en en en daarom zijn we verder gegaan uh, en en dat en wat blijkt nu is dat hij ja uh, altijd zo is en, uh, dat uh, elke keer we, we, we bespreken, al de problemen zelf. Als ze uh, bijvoorbeeld na AZ heeft, heeft hij natuurlijk met mij gesproken. Maar dat is op een manier dat je zegt, uh, zegt: Ja, je bent een van ons. En dat vind ik heel belangrijk voor het trainen. Jop Munzerman, dat is de coach uh, van Twente over de, over de voorzitter. En uh, wat is hierop je antwoord? <laughs> Daar word je verlegen van, hè? Ja, ja. ja, ja, ja. ja? ja. Maar ja, ja kan dat, hem ook uh, nooit meer ontslaan nu, hoor, denk ik. <laughs> nee, maar wij hebben nog nooit een trainer ontslagen. Dat is wel mooi bij FC Twente. Nee, en uh, deze predom was de opvolger van Steve, uh, Steve McLaren. Ja. Daarvoor ja. Uh, Fred Rutte. Dus je, in dat opzicht is dat wel een gelukkige hand natuurlijk... van het kiezen van trainers. Ja, dat is ook zo. En, uh, je, je, wat, laten we dat voorop stellen. Je moet ook altijd geluk hebben. Iets anders is dat we wel uh, proberen heel degelijk uh, daarvoor aan het werk te gaan. Kijk, Michel hebben we natuurlijk een hele tijd gevolgd. Uh, die was bij Benfica uh, technisch directeur, dus had ervaring in. Dus kan dan veel beter begrijpen hoe de top van een uh, voetbalclub uh, functioneert. Dat was hij eerst ook bij standaard. Luik. Daarna is hij uh, trainer geworden en heeft hij toch zelf opgepakt. En, en daar zie je ook, net zoals bij Steve, uh, dat hij een strong finisher is, zoals wij dat noemen. Mm. Je ziet gedurende de, de, de periode dat hij bezig is met de elftal of met het team, dat het uh, steeds beter gaat. En dat heeft hij bij a agent nog een keer gedaan. Daar kan ook geen toeval uh, in zitten. We hebben een paar keer tegen, we hebben ook tegen hem gevoetbald, uh, in, vorig jaar in, in, bij de stad van de competitie. We hebben ook een aantal dingen gezien waarvan wij dachten, ja nou ja goed, dit moeten we goed gaan volgen. En we moeten eens kijken, uh, als, als die weggaat, dan zou hij uh, een logische opvolger zijn. Ja, dus uh, laten we zeggen, dan ben je nu alweer bezig... om te kijken, wat doen we after preudom? Nou, in dit geval met, met Michel hebben we uh, een, een, een lange periode afgesproken... van drie jaar, en ik moet eerlijk zeggen... tuurlijk, je hebt altijd in kaart wat je eventueel zou moeten doen. Maar dat is, uh, dat is nu uh, niet aan de orde... En dat staat los van het feit dat je natuurlijk logboeken bijhoudt van de trainer. Want de trainer is net zo'n positie als de spelers. Alleen met Michel, en dat proberen wij altijd overigens hoor. Wij willen eigenlijk altijd zo lang mogelijk met de trainer door. Vaak kiest de trainer voor een andere club. Ja. FC Twente kiest altijd eigenlijk voor het feit... Dat, ja, wij denken dat, dat je vijf jaar nodig hebt om, om, om, om werkelijk betekenis of werkelijk um, iets neer te zetten als, als, als verantwoordelijk technische man. En, uh, ja, nou ja, maar meestal uh, is het dan zo dat trainen helaas toch eerder weggaan. Ja. We gaan even elders op, op een uh, tribune kijken in uh, Utrecht. utrecht ado is de wedstrijd die uh, aan de gang is. De ruststand uh, was 1-1. Uh, Jules van der Wart, jij zit daar? Jules, met wie? Ja, met uh, Hans van Breukelen samen met zijn dochter Svenja... kijken we naar uh, die wedstrijd wat jij al zegt, uh, Utrecht-Ado. Ik mag niks verder over de wedstrijd zeggen, want nee. daar hebben we Ronald van der Geer voor natuurlijk. We ja, hebben wel geluisterd naar, naar Joop, Joop Munsterman, uh, wat hij allemaal zegt over de club. Hans, als je Joop Munsterman zo hoort en FC Twente kijkt. We hebben het altijd over de grote twee gehad, Ajax Feyenoord. Daarna kwam PSV ineens. Uh, kunnen we nu spreken van de grote vier of is het de top drie en is Feyenoord afgevallen? Mag ik Joop eerst feliciteren met de overwinning van gisteren? Dank je Hans. Dat, dat lijkt me minimaal. Het leuke is dat Joop en ik een paar jaar geleden in verschillende forums samen hebben mogen zitten. Toen was Twent al ontzettend goed aan de weg aan het timmeren. En toen zei ik, wanneer kom je nou eens een keer voor de dag dat jullie echt voor het kampioenschap gaan? En toen zei hij, goede tukker als hij is, rustig aan Hans, eh, rustig, en we zien het allemaal wel. En ik vind het echt fantastisch wat er vorig jaar gebeurd is. En ik gun ze het dat ook van harte. En, en de wijze waarop hij ook net zegt... Uh, Govert zei, uh, dat is een gelukkige hand om trainers aan te, te, te, te nemen. Ik denk dat dat geen gelukkige hand is. Ik denk dat dat hele goeie, van hele goede visie getuigt. En uh, ik uh, denk dat, om even terug te komen op jouw vraag... dat Twente inderdaad een ploeg is... Die er absoluut geen eendagsvliegster is. Ze zijn zeven, acht jaar geleden begonnen. En als je ziet wat daar opgebouwd is in dat hele Twente. Met alle mensen die daarbij behoren. Dat vind ik zo waanzinnig knap. En ja, dat klinkt misschien gek. Dan gun je ze ook een kampioenschap. Of schoon ik nu in een iets wat andere positie zit. En hoop toch dat PSV uiteindelijk met de titel aan, uh, aan de haal gaat. Maar we zitten bij FC Utrecht. Hè? Maar jij bent commissaris hè, bij PSV. Ja, dus ik laat mij over het voetbal niet uit. Maar dat ben ik blij omdat we dat niet hoeven te doen. Maar het is uh, wel zo dat uh, ja, je kijkt uh, om je heen. En Utrecht is natuurlijk van oorsprong altijd mijn clubje geweest. Dus hier stond ik met mijn vader en mijn broer op de tribune. En uh, ik heb, ben hier begonnen en ik ben nog een aantal jaren technisch manager geweest. En nu zit ik met mijn dochter regelmatig te kijken. En... Maar uh, PSV zit uh, net zo goed erg in mijn hart. Dat mogen duidelijk, zijn, Jules. Maar is, uh, is FC Twente een beetje een voorbeeld geworden voor, voor andere clubs? Uh, kun je dat zo zeggen Jules? Ja. Ik, uh, ik mag ook nog wel eens wat in een klankbordgroep van uh, Frans van Zeumeren roepen. En dan uh, wordt Twente heel vaak aangehaald. Want het is natuurlijk ook prachtig als je hier de stad en de regio uh, achter je kan krijgen zoals men dat in, uh, in Twente heeft gedaan. Iets heel anders. Van de week uh, ja, allemaal uh, problemen bij Ajax uh, tussen uh, besturen en Johan Cruijff. Wat? Ja, ik heb zoiets vernomen. Maar... Jij had destijds, en dat vertelde hij mij door de telefoon van de week... het was wel 1 april, dat moet ik zeggen, maar ik denk dat je serieus was... Uh, toen in, uh, vlak voor het wk in 1990 mocht men stemmen op uh, trainers. En dat kon op Beenakker, uh, Kruif en op de Mos. En jij hebt toen niet op Kruif gestemd... omdat je bang was dat het misschien jouw positie zou kosten. Die gestemde je Menzo. Nou, als anderhalf jaar al Johan Kruif als coach van Ajax roept... dat mensen in Oranje moet... dan denk je dat het natuurlijk logisch is... Dat, dat dat niet jouw keuze is. Uh, dat is natuurlijk achteraf heel dom. Want uh, ik op dat moment had niet in het, uh, in het persoonlijk belang, of voor het persoonlijk belang moeten kiezen. in het teambelang. Want Cruyff had wellicht toen die groep nog wel op de rails kunnen krijgen. Waardoor we het beter hadden gedaan in Italië dan uh, wat we gedaan hebben. En hoe denk je, zoals je het nu aanpakt, wat vind je ervan? Ja, ik heb voor de wedstrijd PSV Ajax gezegd uh, met Ronald Koeman en Perez van het lijkt net een politieke club al jarenlang. En dat is volgens mij ook precies de reden waarom het de laatste jaren daar constant rommelt en dat men ook niet succesvol is. Ik denk clubs waar het rustig aan de top is, dat men met, met beleid en met visie en niet opportunistisch reagerend kijkt naar wat wat mogelijk is continuïteit van de club goed in de gaten houdt dan denk ik uiteindelijk dat je daar altijd uh, verder mee komt dan dan die trainer eruit en dan die trainer eruit. want ik heb al eens gezegd als je uh, een club hebt waar de ene naar de andere trainer uh, uh, moet verdwijnen dan denk ik dat dat meer komt doordat er geen goed beleid is en constant opportunistisch gereageerd wordt... in plaats van dat je mensen de gelegenheid geeft... om rustig te werken aan, een, aan de toekomst. Dank je wel. Graag gedaan. Een fijne dag verder gewenst. <laughs> ja, een fijne dag voor Joop Munselman uit de mond van Hans van Breukelen. Toch even kijken nu bij Utrecht. ADO, de bewegende wilde Ronald. De tweede helft begonnen, een minuutje of vijf geleden. De stand is 1-1. Die is dus onveranderd gebleven. Wel een nieuwe man bij FC Utrecht, Aljus Schut. In plaats van Ismael Forstermans. Achterin bij de ploeg van Tom En Dat is ook de ploeg met het meeste balbezit. ook weer in de tweede helft. Nu ook na Azade. Halverwege de helft van Ado Den Haag. Wel van de bal gezet. Maar niet reglementair. Radoslav Jevic is de man die het deed. En Makkeli. De scheidsrechter geeft Utrecht een vrije trap in de as van het veld. Snel genomen door Strootman. Weer naar Azade. Dan moet Azade even kijken of er nog een mannetje vrij is. Ja, in dit geval wel. Maar dat is Neesu. Er een paar pasjes naar achteren. Wuitens en zo speelt Utrecht even rond de middellijn rond. Om dan eens te kijken of er diepte gezocht kan worden door een van de aanvallende mensen. Lenski, korte combinatie. Duplan weer terug. Ado is, uh, heeft een, ja, een groen uh, gele muur opgetrokken voor het eigen strafschopgebied. Dwingt daardoor al je schut om de diepe bal te spelen. Maar die speelt hem zo diep dat hij die in de handen terecht komt van Vicento. Dat is de keeper van uh, Ado Den Haag. Die gaat de bal wel in het spel brengen. Na zes minuten dus in de tweede helft. Het stand onveranderd gebleven. 1-1 in Utrecht. En natuurlijk ook even langs Arnhem, Vitesse en NEC. Bas. Ja, het is 1-0 voor Vitesse. Nog altijd na 55 minuten. De tweede helft levert wat meer energie op. Het is wat vuriger geworden. Vrij schop nu van Butner. Komt wel in de buurt van het doel van NEC. Sinnersen kijkt omhoog en ziet daar de bal over zijn lat scheren. Mogelijkheid niet meer dan dat. Je kan ook zeggen, slechte vrije schop van Butner. Want er stonden op vier koppers klaar. Om wat met die bal te doen. Van goed voetbal is in Arnhem eigenlijk nog geen sprake. Nu wel ruimte voor George die aan de linkerkant voorin is gaan spelen de tweede helft bij NEC. Steekbal naar Flemings. Daar is Flemings. Die kan Arnhem nou heen? Nee, hij legt hem breed voor het Maar die rekenen daar niet op en stapt dan over de bal. Maar Flemings, als je topscorer bent met 18 goals, moet je als je vrij staat voor de keeper gewoon zelf schieten. En dat doet Flemings niet. Dat had zijn 19e doelpunt van dit seizoen moeten zijn. Hij staat echt vrij nadat de bal over de laatste verdediger van uh, Vitesse heen valt. Hij kan hem eigenlijk zo achter room tikken. Het lijkt alsof hij twijfelt en anderen in het spel dus wil betrekken. Maar Chatelle, zoals gezegd, zijn landgenoot rekende daar niet op. Grote kans voor NEC om de stand weer gelijk te trekken. Maar ze laten hem liggen na 57 minuten. Joop Munsterman, de voorzitter van, uh, van Twente. Volg je al dat andere voetbal ook zo op de voet, uh, Joop, zoals zich dat, uh, dat nu ontrolt? Ja. ja, als ik kan wel natuurlijk. Het is, uh, het is de Eredivisie. Dus euh, daar, volg, daar, daar, daar volg je natuurlijk alles. Ja, maar en, je kan uh, ook denken: ik Ziet vanavond aan de studio Sport en uh, even snel langs de tekst. En dan hebben we het weer gehad voor vandaag. Nee, maar dat is. Ja, god, dat, dat, dat doe je eigenlijk al van, vanaf, je, vanaf, vanaf, vanaf ja. je kind zijn. Ja. Dan uh, luister je op zondagmiddag. Toen was er nog Joop Nies. En ja, uh, ja dat, uh, dat raak je nooit meer kwijt, dat gevoel. Huiswerk maken en dan. Uh, Lekker naar de radio luisteren. Schappig, er ja, zijn zoveel mensen met dat programma opgegroeid. Ja. Willem Ruijs en Koos Post, Maar inderdaad, ja. Joop Niese. Ja, wie niet eigenlijk? Ja. Ja, we hebben bijna vergeten. Grote hè, namen, grote <laughs> namen zeg ik. <laughs> <laughs> maar ik vroeg me wel af, wat, wat is jouw passie om voorzitter te willen zijn van FC Twente? Van een grote voetbalclub? Wat beweegt een mens? Wat wil die? Ja, ja hoe, <laughs> hoe, hoe begint kom je dat ja, hoe kom je daar terecht? Ja. Nou ja, ik, ik ging altijd al FC Twente natuurlijk, uh, als kind. Uh, en ik kwam van Enschede's Boys. En uh, ja, nou, op een bepaald moment hadden we daar een uh, skybox. En mijn, mijn kinderen waren uh, pupil van de week. Want uh, omdat mijn dochter en mijn zoon voetbalden, was dat heel bijzonder. En uh, Herman Wessels, uh, die zag mij daar lopen met een cameraatje. Trotse vader van zijn, was je voorganger, van zijn kinderen. Maar. Dat was jouw ja, voorganger. Mijn, ja. ja, mijn voorganger. En uh, die heeft op een bepaald moment gevraagd of, uh, of ik commissaris uh, wilde worden bij Twente. En hij had me plechtig beloofd dat één uh, vergadering, een één keer in drie maanden. En, uh, en dan, kwam het allemaal, uh, dan, dan ging het allemaal wel, wel prima. Nou, dat is, is iets anders uitgevallen. We kwamen in zwaar weer terecht met elkaar. En uh, ja, toen bleek het eigenlijk wel uh, zo'n 20, 30, oh. 40 uh, uur te kosten. En, en kun je dan in zo'n functie. Uh, Want je, je bent een grote meneer uh, geweest, moet ik zeggen, bij Wegener. De krantenuitgever. <laughs> uh, nou, Daar heb ik nog wel een vraagje over trouwens. Maar uh, eerst even. Uh, kun je die kennis, uh, laten we zeggen, uit een, een, een structureel net bedrijfsleven overplanten op een voetbalclub? Ik bedoel, he, heeft dat raakvlakken? Govert, weet je wat het zo leuk is. Als je kranten maakt en je kijkt naar de voetbalclub. Allebei zijn people's business. It's a people's business. Kranten worden gemaakt door mensen. En die mensen die moeten optimaal, uh, daar moet je optimaal de voorwaarden voor creëren. En die moeten zich happy voelen, die moeten zich veilig voelen en dan kun je mooie kranten ja. maken. Ja. Op een manier zoals jij dat wil. En Alleen dat is in het voetbal ook zo. Bij de, bij de krant uh, kun je op wat langere termijn denken. Want bij, bij een voetbalclub, voordat je het weet, zijn de Roer's uh, en de Chatleys weer weg. Ja, maar dat is, dat is onzin. Want uh, bij een voetbalclub denk je ook altijd op, op, op, op lange termijn. En daarvoor heb je je scoutingapparaat natuurlijk. Je ja. rekent er altijd op dat elk moment uh, iets in je organisatie kan gebeuren. En dat betekent dat je daar uh, je maatregelen voor moet treffen. Ja. En die organisatie die daarachter zit, die moet je goed opbouwen. Waardoor je niet in de problemen komt als er een speler weer plotseling weggaat. Want zo gaat het. Je zit altijd achter in de bus. Een ander zit achter het stuur. Nu gaat het erom hoe zit je achter in die bus. En hoe zit je daarin? Nou, net zoals ik het zeg, met een goede organisatie uh, op te bouwen... die uh, op het technisch vlak ja. uh, uh, zeg maar elk incident zo snel mogelijk uit kan vlakken. Ja. Mag ik nog even over Wegener wat vragen? Jawel. Jawel. <laughs> ja, maar dat is ook interessant om een antwoord te krijgen. Ik uh, vroeg me nog steeds af, je was topman bij Wegener, CEO... en toen uh, ben je vertrokken. Uh, ik geloof dat het vorig jaar was, ik weet niet meer precies. Maar het is nooit duidelijk geworden waarom je daar weggegaan bent... Ja, kijk, uh, je kunt het parallel met Ajax trekken. Je kan er heel veel over zeggen. Ja. Je kan er ook niks over zeggen. Zeg, jongens, luister eens. Misschien hebben zij wel gelijk, misschien heb ik gelijk. Maar we zijn met elkaar tot overeenstemming gekomen om het niet langer te doen. En dat is het dan. Ja. En dat is het dan ook voor mij. Klaar. Nou, ik dacht eigenlijk... Uh, want er is, er, er is geld vanwege naar uh, de pers uh, gegaan. Hè? Is, dat, is dat het breekpunt uh, geweest in de relatie? Uh, tussen... Nee, nee. Dat, dat, dat heeft er helemaal al niets mee te, mee te maken. Dat is gewoon een heel andere zaak. Dat is een kwestie van uh, hoe, hoe je kijkt naar zaken en uh, die kan je dan afschrijven, daar kan, daar kan je voor kiezen. Kijk, ik had daar nooit voor gekozen en uh, een ander kan er wel voor kiezen. Maar dat is niet het breekpunt geweest tussen Wegener en Joop Munsterman? Ach nee, natuurlijk niet. Oh, ja, dat daar weet ik niet. Te maken? Heb je me toch <laughs> nog iets lat <ontlakt> geoverd? <laughs> ik, nou, ik ben zo dus ontzettend benieuwd waarom je dan, dan de, de, dat bedrijf waar je toch heel veel uh, mooie jaren hebt gehad de rug toekeert. Ik heb de 43 jaar uh, gewerkt en uh, ja, goh. kijk er zijn twee modellen. Er is een anglo saxisch model en er is het Rijnland model. En uh, het Rijnland model kiest uh, op een andere manier voor uh, voor, voor, uh, voor medewerkers oh. dan, uh, dan het anglo saxische model. En voor beide is wat te zeggen. En uh, so, ik dat is bijna ik het anglo model, maar dat is weer een ander model natuurlijk. Maar dat past ik pas <laughs> niet pas in het Nederlands. Ik pas niet in het Engelse model, nee, dat zie je begrijp. bij Twente. Ja, nee, ja, dat is waar. Nou, uh, tot zover over en straks weer over sportieve, sportieve zaken. Eerst even langs onze sporthistoricus Jurrit van der Voren. Jurrit op de dag van de Ronde van Vlaanderen. Dat is een, uh, een gigantisch uh, evenement. De Belgen, de Vlamingen staan er al, ik weet niet hoe lang van, uh, op de kop. Uh, maar een winnaar, uh, die hadden wij ook, hè. Room meen ik, ergens in uh, de jaren zestig. Die kijkt daar toch heel af. Anders tegenaan. En je hebt allerlei mooie fragmenten natuurlijk uh, gevonden. Um, was, uh, was de Rode de eerste Nederlandse winnaar destijds? Nee, fijne, triviant vraag altijd. Ja. Zij welke Nederlander won als eerste de ronde van Vlaanderen? En als je je dan vergist met de Tour de France, die als eerste een gele trui droeg, dan vergis je je niet. Wim van Est. Ah. Zowel. In de Ronde van Vlaanderen, als bij de Tour de France, was hij de eerste die daar uh, zowel een gele trui. of uiteindelijk de Ronde heeft gewonnen. Dus wel een bijzondere wielrenner. Maar ja, dat is een understatement van het jaar. Ik kan alleen helemaal geen film meer vinden van dat Van Est in 1953 heeft gewonnen. Ik kan echt nergens een geluidsfragment boven water halen. Ook niet bij Polygoon. Maar we hebben wel winnaar van die tweede waarover we het hebben. En dat is Jode Ro. Uit Zeeland in 1965 won hij de Ronde van Vlaanderen. En in zijn tijd een hele goede rijder. met al veel zegens voor voordat hij aan die ronde begon in 1965. Het leuke is dat er op internet een filmpje te vinden is... waarin hij spreekt met omroep Zeeland hierover, terugblikkend op 1965. In 1962 won ik drie klassiekers, in 1963 won ik ook twee klassiekers. En in 1964 won ik geen klassieker. En ik kwam toen uh, nieuw bij televisie... en uh, ja, goed, die wilde natuurlijk graag ook wat. En nee, ikzelf natuurlijk ook, dus uh, ja, die... Uh, die ronde van Vlaanderen, die kwam, die kwam echt heel goed voor me uit. Ja, dat was mooi. Ik, ik, ik, Grappig uh, televisie. Dan krijg je gelijk visioenen van Kees Pellenaars, de ploegleider. Grote sigaren zijn mond natuurlijk altijd. Onder welke omstandigheden verliep die ronde van 65? Ja, nog even excuus vooraf voordat er nog zo'n zoom is dat in, het, brom, uh, in ja, Is Er zat een brom in. Ja, er zat een brom in. Het was slecht weer in 1965. Veel regen en veel wind. En daardoor een grote rijder als Anke Tiel niet eens het presteerde om bij de eerste tien te eindigen. Die had het uh, niet zo die dag. Maar de Roo, zoals de krant in de dag later schreven... een stoere zeeuw, die laat zich niet tegenhouden door regen en wind en buffelde verder. Maar hij moest... Om te winnen, eerst wel een achterstand goed maken op de kopgroep. Ik kwam pas voor de Valkenberg. kwam ik er terug bij. En daar ben ik ook gelijk weer gedemarreerd. En daar ben ik bij Cels gekomen. Die was, die was al weggesprongen. En toen, zei, toen was het nog zo'n 35, 40 kilometer voor Gent. En met Cels bedoelt uh, ro hier de Belgische rennaak Wart zelfs. Samen reden ze helemaal naar het einde... waarbij zelfs als de sprinter als grote favoriet werd gerekend... en natuurlijk ook nog eens een keer in zijn eigen land reed... de Ronde van Vlaanderen. Dus hij werd eigenlijk al gezien als nummer 1. Maar Jodero liet dat niet over zich heen gaan. En hij won dus als tweede Nederlander. Zelfs verklaarde daarna zijn verlies uit het simpele feit... dat hij materiaalpech onderweg had gehad. Een beetje een slappe smoes, maar goed, een jaar later won hij... Alsnog de Ronde ja. van Vlaanderen. Dus. En kun je nog de Ronde van Vlaanderen van 65 vergelijken met die van vandaag de dag? Nou zelf heb ik het allemaal niet zo meegemaakt. Want ik ben niet van 65, maar er is wel heel veel veranderd in die tijd. En de Roos zelf heeft het wel zien veranderen in al die tijd. En het is dan toch leuk om te horen van hoe tegenwoordig het een hoog mis op wielen is. Om te kijken wat Van Rode eigenlijk van vond hoe de Ronde van Vlaanderen in 1965 was. Nu met de Belgen. En de Nederlanders, ja, de, de, de Ronde van Vlaanderen is, is, is, is heel groot. Maar voor mij zelf, vroeger, was de Ronde van Vlaanderen niet, niet meer dan een Milan-San Remo of... of, of, of nou, een leuk Bastenaken leuk schat ik nog hoger in. En een, een Ronde van Lombardije schat ik ook wel wat hoger in. parijs is misschien iets minder, maar goed, dat, dat zijn allemaal overwegingen natuurlijk. ja, nu... Nu is de Ronde van Vlaanderen natuurlijk, ja, staat heel hoog aangeschreven. Ja, om precies uit te zoeken waarom die ronde nog zo belangrijk is geworden... zouden we opnieuw een uur moeten claimen. Dat moeten we <laughs> maar niet doen. We kunnen ook gewoon de tv aanzetten en dan ja. genieten van die Ronde van Vlaanderen. Beelden trouwens van Jodero, die je net hoorde staan op onze website van de Leuk. Pestribune. Jodero, ja. Doos were de die, uh, die won geloof ik ooit nog eens uh, in Bordeaux. En sinds die tijd is in de Tour Nederland een Bordeaux-stad. Uh, uh, nog steeds, ja. ja, ja. Dat is wel lang geleden. Ja, dat is een long time ago. Uh, Bas Tegeler, wat is er aan de hand in Arnhem? Oh, Utrecht. Mag, Utrecht mag ook. Wat doen we? Waar vallen de goals? Nou, in elk geval in uh, Utrecht, waar Adel Den Haag scoort, Rado Savaljevic staat helemaal vrij op een uh, voorzet van Verhoek vanaf de rechterkant van het veld. Echt helemaal vrij als die bal het strafstofgebied van Utrecht inkomt. Juist Utrecht de ploeg met het meeste balbezit en de grootste kansen. Maar het doelpunt is dus van Adel Den Haag. Nieuwe tussenstand 1-2. Rado fiets op voorzet van Verhoek, maakt het doelpunt dus voor de bezoekers. Dat is het uh... Het doelpunt in Utrecht voor de Hagenaars. Uh, de Ronde van Vlaanderen, zojuist in historisch perspectief, uh, Geo Lippens. Uh, de vijf die jij had, zijn die er nog? Ja, die zijn er nog steeds, hoor, die vijf. Ik noem ze nog maar een keer. Roger Hammond, Jeremy Hunt, Stefan van Dijk, De Nederlander, Mitchell Docker en Sebastian... Go. Dat zijn de vijf die nog steeds een voorsprong hebben van 1 minuut en 38 seconden. Het peloton is zojuist bovengekomen op de Knokteberg, Of zoals de Walen zeggen, want ze gaan dan even door Waals grondgebied. De Cote de Trieu. En nu is het in een uh, razende vaart afdalen in de richting van Kwaremond. En dan weten we allemaal, dan beginnen we aan het echte serieuze werk straks. De oude Kwaremond, de Paterberg en de Koppenberg. Het peloton breekt gewoon in stukken. Allemaal onder aanvoering van dat, uh, de mannen die op kop... Uh, tempo maken. Het tempo wordt af en toe zo hard gemaakt dat er wat valpartijtjes zijn. We zagen zojuist Daniel Lloyd op kop van het peloton onder uitschuiven. Een man van Garmin. Maar dat ging allemaal zonder al te veel ernstige kwetsuren. Nu gaat het peloton weer een behoorlijk scherpe bocht in. Als ze beneden zijn. En dan draaien ze inderdaad in de richting van de oude Kwaremond. Waar we over een minuutje of vijf aan gaan beginnen. De achterstand op de vijf koplopers: 1 minuut en 30 seconden. Dan toch even kijken in Arnhem. Er waren wat technische Problemen Vitesse, NEC, Bas. Ja, technische problemen ook bij Vitesse. Want NEC is op 1-1 gekomen. De goal van Goossens zo even na een aanval van NEC. Die in eerste instantie leek afgeslagen door de Arnhemse ploeg. Maar Goossens, van wie wij weten dat hij aardig kan schieten, kreeg de bal op 20 meter voor de goal. Met een prachtige curve. Nog heel even de vingertoppen van Room. De Vitesse-keeper eraan, maar de bal in de hoek. En de gelijkmaker dus in een wedstrijd die nog altijd niet best is. In een wedstrijd waarin je eigenlijk ook denkt, nou als ploegen, als scoren is het uit een doodspelmoment Of zoals nu, met een schot van afstand. En uh, nu wel, Yasuda werkt voor Vitesse met een aardige actie aan de rechterkant. Draait naar binnen, draait langs de meegelopen George. Probeert in een korte hoek te schieten, maar schiet hem al in de handen van de Toerman van NEC, Sillesen 1-1 is het na 69 minuten, maar er komt ineens veel meer vuur. En veel meer vaart in de wedstrijd en dat kon het duel in Arnhem goed gebruiken. 1-1, Vitesse tegen NEC. En dan uh, terug naar Utrecht. Allerlei ontwikkelingen daar, Ronald. Ja, Tim Cornelissen krijgt een uh, gele kaart op zijn verjaardag. Maar dat is niet het belangrijkste. Aan de krijgt een penalty. Cornelissen krijgt die kaart omdat hij Vicento vasthoudt in het schafschopgebied. Steekballetje van Boulekim. Vicento loopt door aan de linkerkant van het schafschopgebied. En wordt dan vastgehouden door de verdediger van uh, FC Utrecht. En daar waar er al een, een aantal discussiemomenten zijn geweest in deze wedstrijd. Penalty ja of penalty nee. Is het nu een definitieve ja uit de mond van scheidsrechter Makkeli. En uh, Dimitri Boulekim staat dus op 11 meter van uh, Michel Vorm de Rus... Die al 17 keer scoorde. Twee keer vanaf 11 meter. En nu dus een derde penalty mag gaan maken voor uh, FC Utrecht. Of voor uh, Ado Den Haag in die wedstrijd tegen Utrecht. Vorm uh, neemt zijn tijd. Tik nog even de schoenen schoon tegen de lat. Kijkt naar die rust, Terwijl er op de tribunes een en ander misgaat. Gaat Bulikin onverstoorbaar door. De bal gaat in de linkerhoek. Laag vorm ligt in de rechterhoek. Dimitri Bulikin zet Ado op een 3-1 voorsprong in Utrecht. Een verrassing. Joop, uh, Joop Hunselman. Uh, wat, wat doet de voorzitter van Twente op een dag? als vandaag als hij even helemaal geen voetbal aan zijn hoofd wil hebben. Nou, dat is eigenlijk niet zo, want <laughs> uh, ik ben ook nog voorzitter van HTC. Oh ja. Nou, is ik altijd... ja. Ja. Als ik zondag vrij heb, ga ik naar ATC. Alleen moet ik nu naar Amsterdam, naar mijn kinderen. Oh, nou, dat is wel zo leuk en, uh, en gezellig. En ook nog even met de gitaar. Dat is nog steeds je beste vriend. <laughs> Morgens op zes uur wel, ja. <laughs> ik wens je een mooie zondag, Joop Munsterman. Dank dat je te gast okay, wilde zijn. Goede reis naar Amsterdam, naar de, de kinderen. Dat is wat vaders en moeders veel doen. Opas en oma's op een dag als vandaag. Ik wens u een mooie zondag. Uiteraard heel veel plezier bij de collega's van NOS Langs de Lijn... Hebben de stelling nog? De uitslag... Eh, coronel eh, heeft Johan Cruijff beschadigd, ernstig beschadigd. U bent nog druk bezig, dus u mag blijven reageren. Zie onze website, deperstribune.nl, voor de uitslag. Graag tot een andere keer. Goedemiddag. Morgen om 7 uur... 10 jaar kunststof op Radio 1...